Moutschreurs met het NOS-journaal. Ook de PvdA en de Tweede Kamer wil aparte en veilige opvang... voor asielzoekers die homoseksueel, lesbisch of transgender zijn. Dat heeft Kamerlid Kuiken gezegd in het tv-programma Nieuwsuur. De Tweede Kamer stemt morgen over een motie van D66. Met de steun van de PvdA is er een meerderheid.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 Een terrorist van IS blies zichzelf op tussen de aanwezigen... en zeker veertig van hen kwamen om het leven. Ruim vijftig anderen zouden gewond zijn. IS pleegt regelmatig aanslagen op Shiiten. Zo vielen gisteren nog tientallen doden... toen twee IS-terroristen zich opbliezen op een markt in Bagdad. Aan de grens tussen Griekenland en Macedonië staan duizenden vluchtelingen. Ze willen doorreizen, maar ze mogen niet door. En daardoor lopen de spanningen flink op.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 Stehen wir in deinem Licht und singen dir